Het Het gesprek tussen minister Schultz van Hagen en de vakbonden... over het openbaar vervoer heeft niets opgeleverd. Volgens de vakbonden blijft de minister bij haar voorgenomen bezuinigingen... en plannen voor aanbestedingen. Er komt nu mogelijk eind volgende week een staking... in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In deze steden zou zondag al gestaakt worden... maar die staking was vanwege het gesprek afgelast. De bonden wilden dat de aanbesteding in het openbaar vervoer een half jaar zou worden uitgesteld. In die periode zou er onderzoek moeten worden gedaan naar het behoud van lijnen en werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober gedaald tot 9 procent. Dat is het laagste cijfer in zes maanden. Er kwamen 80.000 nieuwe banen bij, maar dat was minder dan de 96.000 die analisten hadden verwacht. In totaal zitten nog steeds bijna 14 miljoen Amerikanen zonder werk. De banengroei van vorige maand werd bijgesteld van 103.000 naar 158.000. Het Internationaal Monetair Fonds gaat controleren... of Italië genoeg doet om economische hervormingen door te voeren. Dat is afgesproken in Cannes, waar de landen van de G20 vergaderen. De Italiaanse regering is akkoord gegaan met het toezicht door het IMF... al is er volgens de Italianen officieel geen sprake van strikte monitoring... Italianen spreken zelf van bereidheid om het IMF om advies te vragen. Normaal worden landen alleen onder toezicht geplaatst... als ze een lening van het IMF krijgen, zoals eerder Griekenland, Portugal en Ierland. In het geval van Italië zullen experts van het IMF waarschijnlijk gaan meehelpen... om bezuinigings- en hervormingsplannen op te stellen... om ervoor te zorgen dat Italië weer uit de schulden komt. Minister De Jager jaagt de bemoeienis van het IMF met Italië toe. Italië eh, heeft nu al een, een paar jaar de gelegenheid ge, gehad om zelf orde op zaken te stellen. Ik vind dat ze daar veel te lang mee hebben gewacht. En dan is het goed dat je ook, zeker op het moment dat je je hand ophoudt... Eh, in Europa of bij het IMF voor noodsteun, dat er dan ook tegenover staat. Dat je echt eh, een vorm van, van permanent toezicht krijgt. De HEMA gaat mensen die gisteren via de site gratis taart hebben besteld erin geven. Door een fout werd een bosvruchtentaart aangeboden voor 0 euro... in plaats van de gebruikelijke prijs van 4 euro. Via internet werd dat bekend, waarna de bestellingen binnenstroomden. Veel mensen bestelden tientallen taarten en een enkeling zelfs een miljoen. Iedereen die gratis taart is besteld, krijgt een bon... waarmee één gratis taartje kan worden opgehaald. Het weer flink wat veel zon. Het is vanmiddag 15 tot 19 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen bewolking en in het zuidwesten kans op wat regen... Het wordt dan 15 graden. AMDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen E-Mes en, en Eembrugge 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alphen Dolder ook 3. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renken en de Waalbrug bij Ewijkstaat staat 6 kilometer.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar u overigens van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met hoogleraar Louise Fresco over 7 miljard wereldburgers die gevoed moeten worden. Lex Hoogduin komt ook langs, econoom, oud-directeur van de Nederlandse Bank. Met hem gaan we het natuurlijk over de crisis en over Griekenland hebben... Sandra Heerma van Vos onderzocht de geschiedenis van gezinnen aan de hand van familiefoto's. Referenda zijn goed voor Europa, daar gaan we over debatteren. Hanna Berfoots columniste, is gastrecensent. Lex Mellink, oud politieman, gaat het over de Utrechtse serie verkrachter hebben. Magiet van der Linden, Alberto Stegeman komen langs. Frits Barend over de sport. De column van Bert Brussen, heel veel satire en heel veel live muziek. Dit keer van Spinvis. U krijgt uh, ze maar liefst nog viermaal te horen in deze uitzending. U kunt ook reageren, u kunt ons twitteren, hashtag AfroVML. U kunt mailen naar vrijdagmiddag live at En u kunt ons bekijken via de site radio1.nl. Ze is machtig, ze is veelzijdig, ze is geleerd... ze is bestuurder bij Unilever, bij de Rabobank... ze is kroonlid van de SER, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform... en nummer 26 in de opzij 200 van meest invloedrijke personen. Al sinds haar studententijd bestrijdt ze de honger in de wereld. 7 miljard mensen op aarde, geen probleem, we kunnen er wel 50 miljard voeden... zei ze ooit, als we maar creatief zijn. Ik heb het over hoogleraar duurzaamheid, Louise Fresco. En ze is hier, welkom. Wij voervailleren of wij tutwayeren. Tutoieren. En als de microfoon dan ook nog open gaat... zodat de luisteraar u kan horen, dan is dat heel erg fijn. Uh, gisteren, G20, top, in Cannes begonnen. Uh, je zou het niet zeggen, maar uh, behalve de euro... zouden ze het daar ook over de voedselzekerheid hebben. Dat dreigt nu helemaal onder te sneeuwen. Hè? Ja, dat is waar. Ik bedoel, dit is natuurlijk een, een aflevering in het doorlopend drama van de euro... wat niemand had verwacht. Maar tegelijkertijd moet je zo'n top ook niet zien... als iets wat dan zo'n eenmalige discussie is, dan is het afgelopen. Kijk, de belangrijkste dingen voor zo'n top die we beginnen eigenlijk ver daarvoor. En het is überhaupt al heel goed dat het onderwerp voedselzekerheid... voedselveiligheid en uh, die schommelende prijzen... dat dat een keer op de agenda is. Maar wordt er nog over gesproken dan, denk je? Ja, u, er wordt in principe zou er nog vanmiddag over gesproken worden. Ik heb hier het stuk waar ze het over hebben... Heb ik je vormen ligt trouwens. Okay. Ja, dus je moet een beetje je kanalen gebruiken. Want daar gebruiken. worden belangrijke besluiten genomen nog? Nou, het, het belangrijke is dat er zes à acht maanden over gepraat is op heel erg hoog niveau. Zowel in het bedrijfsleven als met allerlei regeringsleiders, internationale organisaties. Van wat moet er nu echt gebeuren? Ook met name om die markt wat te stabiliseren. Zoals? En dat is toch een raakpunt ook aan die euro. Wat moet er dan nou, gebeuren? Nou, een van de discussiepunten is van uh, moet je uh, nou juist de handel banden, uh, aan banden leggen of juist niet? En in tegen tot wat je zou... Wordt verwachten. er veel gespeculeerd, ook met voedsel? Nou, Speculeren is nog, nog oh. een ander onderwerp, maar bijvoorbeeld uh, vorig jaar toen Rusland uh, plotseling die branden had, toen heeft Rusland zijn markten gesloten en dat heeft echt hele negatieve effecten op de prijs gehad. Want in tegenstelling tot wat je als gewone burger verwacht, dan denk je van nou als het dus onzeker wordt, laten we dan maar al die markten gaan sluiten, die grenzen sluiten, dan heeft ieder land in ieder geval genoeg aan zichzelf. Maar heel vaak werkt dat juist averechts. Want dan ontstaat er uh, een, een uh, acute schaarste en dan gaat die prijs geen bescherming van de eigen markt. Eh, dus, dus afspraken over hoe je met die markten omgaat, maar tegelijkertijd wel bijvoorbeeld iets doen met uh, buffervoorraden. Dat je dus een soort prijsdempteffect krijgt, omdat iedereen weet, nou er zijn nog voorraden. En dat ontmoedigt weer de dus ja. speculanten. Dat is wel ook een andere maatregel. Toch denk ik dat veel luisteraars denken belangrijk, maar uh, eerst wil ik even zeker weten of ik mijn baan uh, nog wel heb, mijn inkomen, uh, hoe het met de economische crisis staat. Ja, het is waar. Aan de andere kant moet je niet onderschatten hoe uh, de onzekerheid in ruimte... In, hè? Dus economisch, maar ook voedsel. echt uh, heel ontwrichtend kan werken in allerlei landen. waarvan wij afhankelijk zijn voor onze banen, voor onze export Zoals? enzovoort. Nou, denk gewoon aan onze export naar China. Als het in China niet goed gaat met uh, de voedselproductie. omdat daar mensen te weinig te eten hebben. het wordt daar onrustig. En het Chinese regime gaat uh, dan gaan wij onder dat ook druk staan. Merken. dan merken wij dat ongetwijfeld. Maar heeft u er een beetje vertrouwen in? Want uh, ja, laat ik zeggen, uit uw columns. en u heeft begin dit jaar ook een constamlezing gehouden. bleek mm -hmm. niet heel veel vertrouwen in de politiek. Nou, Ik ben inderdaad van mening dat de politiek, zeker in Nederland... en in heel veel andere landen, erg uh, reageert op de korte termijn. Heel erg bang is ook om, om knopen door te hakken, om besluiten te nemen. Besluitloos en, en leiderloos dobbert Europa rond, las ik in een van uw laatste columns. Ja, dat klopt. Dat, dat vind ik ook wel. Ik vind dat het politici vaak aan politieke moed ontbreekt. Uh, dat men heel erg uh, luistert naar wat inderdaad de waan van de dag is. En in het geval van Europa voelt veel te weinig steun... voor het feit dat Europa een realiteit is is, dat we daar heel veel baat bij hebben gehad. Dat durven maar weinig politici te zeggen. En wat ze dan wel moeten doen en wat ze moeten beslissen, daar gaan we het zo over hebben, nadat we hebben geluisterd naar een lied dat Suzanne Mathijs over u schreef, nadat ze googelde op uw naam. Louise Fresco Louise wordt geboren in Meppel. Haar pa was klassicus en filosoof. Op haar negende verhuizen ze naar Brussel. En ging ze naar de internationale school. Ze was vaak ziek, ze had een leesverslaving. Die liefde voor het woord is nooit gedoofd. Tropische landbouwkunde wilde ze studeren. Toen ze las over Afrika's hongersnood. Ze ging op veldwerk in Congo en Liberia. Ze leefde acht jaar zonder Water en elektra. Ze ging mee op jacht en vliegen kansen op. Dat is de ruige bam, bam, kant van keurige vrouw fresco. Ze promoveerde cum laude op cassave, cassave. Een wortelknol heerlijk in de, wok, in de wok, Met wat gember en een beetje knoflook. Gezonder dan een gefrituurde hete brok. Want Louise weet heel goed wat men moet eten. We zijn te dik en lopen risico. Ze werd VN-onderzoeksdirecteur in Rome. Daar keken ze niet op van nog een fresco. Het is niet alleen de de wetenschap waarin ze uitblonk. Ze is een allesvreter die van alles kan. Ze vond in Rome op straat een armigranten jong. En ze schreef hier over een van haar romans. Ze adviseert de VN volgend jaar in Rio. De conferentie over duurzaamheid. Gaat u de wereld redden mevrouw Fresco? En heeft u daarvoor eigenlijk wel tijd? Zo met deze van rijden. En Vera K. over mijn gast Louise Fresco. Moet er iets rechtgezet worden naar aanleiding van het lied? nee, ja, Het is allemaal prachtig. Ja, prachtig. Ik ben zeer onder de indruk. U was als kind leesverslaafd? Ja, ik ben ik nog steeds hoor. Nog steeds? Maar... Ik lees nog steeds een roman per week. Kijk, eh, ondanks uw drukke werkzaamheden. Ja, maar dat doe je gewoon s'nachts, boeken lezen. Ja, ja, nou is dat als volwassene misschien minder bijzonder dat je een roman per week leest. Maar als tienjarige de filosoof Kant lezen... Ja, maar goed, zoals gezegd, ik groeide in een huis op met een filosoof als vader. Dus die boeken lagen er toch... Je gooide die boeken gelijk al in de wieg, ongeveer. <laughs> ongeveer, ja. Maar begreep u het, als tienjarige? Oog twijfelt niet, maar ik dacht natuurlijk wel dat ik het begreep. Heb je er dan en, wel wat aan, later? Ik denk dat je altijd wel wat aan een boek hebt. Ook al haal je er selectief dingen uit. Ik zou nu weer het anders lezen dan toen ik twintig was. Maar dat is ook niet erg. Dat is mooi van boeken, die, die gaan altijd met je mee. Die blijven in je leven. Ja, hoe reageerden u, uw vriendjes, vriendinnetjes daarop dat u die boeken las? Of... Nou ja, ik had in de jaren uh, zat ik natuurlijk op een internationale school. Dus daar was dat wel gebruikelijk. Want ah. in andere culturen, natuurlijk zeker in een Franstalige cultuur, ja, daar al die Franse jongens en meisjes die lezen, ook uh, al die Franse filosofen vanaf uh, hun twaalf. Echt vrug. waar? Ja, dat zit op een Frans zeg maar, op een, op een gymnasium is dat heel gewoon. We zijn het nu vergeten, maar vroeger deden we dat hier ook. Ja, ja we zouden misschien in Nederland dan ook wel eens wat meer moeten introduceren. Uh, de, u, u wilde, daar werd ook over gezongen. Uh, toen u, uh, naar uw studie, wilde u onderzoeken in Afrika... Uh, hoe mensen ook daar voldoende te eten kunnen krijgen. Uh, u heeft daar, ik geloof, acht jaar lang geleefd, in, onderzocht... in omstandigheden zonder uh, elektriciteit, water. Dat moet een hele overgang geweest zijn... van dat misschien toch redelijk beschermde, comfortabele milieu... Naar uh, die Afrikaanse omstandigheden. Ja, dat is van zo, maar ik wou het ook heel erg graag. Hè? Ik stond gewoon te popelen naar mijn studie om weg te gaan. En ik ben ook geloof ik een week na mijn afstuderen vertrokken. En tijdens mijn studie was ik ook al een keer in Afrika geweest. En in het begin was het natuurlijk verschrikkelijk, want ik was opgevoed met hele nette badkamers enzovoort. Nou ja, badkamer bestond al niet. En alles zat vol met vreselijke insecten en allemaal fladderende beesten om je hoofd. Maar ja, of je leert het in één dag, of je loopt gillend weg. Ja, ik zeg pommelig toch weer, u. we hadden afgesproken, nee. Jutte zegt, u dus gaat het weer proberen. Maar je had niet de neiging om meteen weer te vertrekken door al die insecten? Nee, ik had wel zoiets tours van... Uh, oké, okay, dat gaan we dus even doen. Ja. En ik heb wel dingen gedaan waarvan ik nu denk... dat zou ik dus van zijn leven niet Zoals? meer doen. Nou, ik reed dus in mijn eentje in zo'n grote lendrover door het uurwoud... met zo'n machete uh, voorin en ik sliep gewoon op het dak van mijn oh, lendrover. Een machete, is zo'n groot kapmes? Ja. En zou en, heb dus je dat ooit moeten gebruiken? Ook? Nou ja, soms als er dan dus gewoon halve bomen over de oh, weg lagen. niet omdat je aangevallen ik, werd? Ik hoor. zou dus... Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Oh, ik kan, kijk, tegen die militairen, daar kan je toch niet tegen. Ook niet met een hakmes. Dan maar... gebruik je dat hakmes ook niet. Nou, de, de, het doel om daar naartoe te gaan, ik zei het, was natuurlijk kijken... hoe kun je ervoor zorgen dat mensen daar ook voldoende te eten krijgen. Dat is, immers nog een tijd geleden dat je dat hebt gedaan. Is nog steeds niet gelukt, hè? Om Afrika ook goed te voelen. Ja, maar ik denk dat ik wel uh, kan zien waar het wel lukt en waar het niet lukt en waarom. En dat is dan heel belangrijk. En niet is, is, er, is er wat verbeterd in die tijd? Nou, er is in heel veel landen heel veel verbeterd hè, aan uh, voedselproductie. Met neem... name in die landen, in Afrika, en de ontwikkelingslanden. Ja, maar neem bijvoorbeeld ook India. Hè. India was 40 jaar geleden was dramatisch. Er was echt uh, helemaal niks te krijgen op het platteland. En nou ja, nu is India niet alleen maar door de, de, de veranderende economie... en alle informatietechnologie, maar ook op voedingskundig gebied echt uh, verbeterd. Wat, wat blijft zijn dus dat er plekken zijn waar het niet lukt. Hè. Neem Somalië, neem de Hoorn van Afrika... Neem de Congo. En Congo, waar ik zelf 4,5 jaar heb gewerkt. En dat komt eigenlijk niet door het gebrek aan productie... maar door het feit dat dat landen zijn die eigenlijk voortdurend in een burgeroorlog zijn... waar de markt niet functioneert, waar er geen overheid is... waar mensen ook geen geld hebben. Ze zijn vaak uit hun dorpen verdreven. Ze hebben gewoon echt helemaal niks. Theoretisch zou het kunnen om al die mensen te voeden. Maar dit soort omstandigheden, meestal oorlog en zo, die voorkomen dat. Ja, je ziet eigenlijk dat het, het, het grootste probleem van de honger. is een probleem van de ontwrichting van de samenleving. En dat komt of door die oorlog. of, maar dan is het veel korter. doordat er bijvoorbeeld een natuurramp ontstaat. Hè. Dan, dan heb je ook plotseling dat mensen niks meer te eten hebben. en uh, naar alle kampen moeten. Het aantal mensen is geen probleem. Want we hadden natuurlijk deze week ook het nieuws. dat we de zeven miljardste wereldburger konden verwelkomen. Uh, veel mensen denken: uh, gaan we dat redden met één aardbol? Dat is geen probleem. Nee, dat is, dat is geen probleem. We kunnen genoeg, we kunnen ook die 9 miljard en die 10 miljard voeden. Um, U heeft dat, wel eens gezegd, zelfs 50 miljard nou, zou geen probleem We hebben dat ooit een keer zijn. als theorie uitgerekend... Om, om gewoon, die, omdat die vraag niet beantwoord was in Wageningen. En als je iedereen... Die 50 miljard die moet je alleen maar begrijpen als, als uiterste limiet. Dan moet je dus het hele Amazonebos kappen. Dan moet iedereen alleen maar linsen eten. Maar dan kan het dus wel. Ja, ja, je moet, je maar moet... dat wil je natuurlijk niet. Maar het gaat erom, was het überhaupt? Toen was het natuurlijk nog heel erg de vraag bij 5 miljard, van kan dat überhaupt. Nou, is het natuurlijk mooi dat je als wetenschapper kunt vaststellen, het is mogelijk. Maar tegelijkertijd, ja, u zegt eigenlijk zelf, geef je dus ook de beperking daarvan aan. Ja. Uh, want het is theorie. Jawel, maar het is geen theorie dat sinds uh, de laatste 40 jaar er uh, 2 miljard mensen bij zijn gekomen die uh, en het aantal ondervoeden. Nou ja, afhankelijk een beetje van de situatie, in ieder geval niet is toegenomen. En een aantal. Uh, landen echt significant is afgenomen. Ja, nog steeds wel bijna een miljard mensen, hè, geloof ik, die hongerleden. Ja. Ja, ja, en aan 2 miljard als je het hebt ook echt over zeg maar, vitaminegebrek uh, en dergelijke. Ja, dus die niet goed te eten hebben. Uh, en daartegenover ook schijnend natuurlijk een ander steeds groter probleem. Uh, mensen die te dik worden, overgewicht. Die ja, te veel en, te eten hebben. En het nare daarvan is dat het echt een, een dubbel probleem is. Want juist in ontwikkelingslanden heb je uh, ondervoeding en armoede... naast uh, overvoeding en, en, en rijkdom. En mensen, we weten ook fysiologisch dat mensen die als kind bijvoorbeeld... Uh, onder voet zijn geweest. Als je die dan blootstelt in hun adolescentie... aan een heleboel calorieën... Eh, dan worden ze ook veel sneller dik. Dan komen ze van de, van de ene ellende in de ja, andere in ja, feite. Ja, dat is ja. ook zo. Maar nou hebben we vooral ook hier in het Westen... waar dus wel voldoende te eten is... ook te maken met dat probleem van overgewicht. Ik bedoel, hebben we voldoende te eten? Eten we ongezond en te veel? Ja, dat heeft ermee te maken, denk ik, dat het nog maar zo recent is... in onze menselijke geschiedenis, dat we zo'n overvloed hebben. We zijn nog dat te gretig. De, ja, wij zijn natuurlijk ingesteld hè, als, als mensheid van honderdduizenden jaren... op ja, pak wat je pakken kan, als er veel calorieën in zitten, des te beter. Want morgen is, er is het de schaarste. Dat is genetisch aan ons overgeleefd. Ja, in ieder geval heeft ons brein een, een soort verzadigingssysteem... waardoor we eigenlijk door blijven eten. Dus al die mensen bij die snackbar die al die snacks eten... kunnen er ook niks aan doen, nou, je kunt natuurlijk wel met wilskracht iets doen. Maar het is niet alleen een kwestie van wilskracht. Het is ook echt fysiologie en, en opvoeding. En we moeten dus zorgen, en dat gebeurt gelukkig ook steeds beter... wat dat betreft ben ik ook optimistisch... dat bijvoorbeeld er minder vetten en zeker minder verkeerde vetten... in allerlei voedsel zitten en meer vitamine. Mm -hmm. En meer, minder zout bijvoorbeeld, dat scheelt dan een heleboel. Ja, u pleit er ook voor om uh, deels vervangen van dierlijke eiwitten... door plantaardige eiwitten. De, wat, de, houdt dat in dat we eigenlijk geen vlees moeten eten? Nou, ik denk dat het onmogelijk is om te zeggen dat niemand meer vlees zou moeten eten. Bovendien zijn er hele delen op de wereld waar je uh, wel vlees moet hebben... omdat je er anders niks kunt doen, behalve dieren laten grazen. Maar we eten heel erg veel vlees en uh, dat is niet zo verschrikkelijk nodig. Dus ik ben voor een matiging van vlees eten. Maar er zijn natuurlijk landen die nog veel te weinig uh, vlees eten. Maar je kunt, het mooie is nu dat je in vlees wat je ergens in verwerkt... zeg maar gehaktballetjes of worst of uh, op, de, op de pizza... dan kun je tot 30 procent, misschien nog wel meer, vervangen door plantaardigheden eiwitten, denk aan soja of lupines of erwten, zonder dat de consument het merkt. Nou, dat is uh, 30 procent. Dat scheelt behoorlijk veel aan dierlijke producten. Want die gigantische vleesproductie is slecht? Dat mag je natuurlijk nooit zo zeggen slecht. Kijk, er zijn een heleboel landen, waaronder China... Waarom moeten we dan terugdringen? Nou, omdat het allerlei effecten heeft op het milieu... Uh, die we niet goed onder controle krijgen. En dat het uh, ook nog heel inefficiënt gaat. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen als rijk Westen tegen de Chinezen... van nou jongens, sorry hoor, maar wij hebben nu het uh, vleeskotum uh, opgesoupeerd... en voor jullie zit er niks meer in. Ja. Dus het gaat er veel meer om dat je de aspiraties van dat soort landen... dat je die gebruikt uh, en in positieve zin probeert om te zetten. Ja, Maar die grote productie... Die is niet altijd goed voor milieu en, en, en andere zaken. Aan de andere kant, als je die, die hele wereldbevolking wil voeden... kan je niet om massaproductie heen, toch? Ja, er is een verschil tussen grootschalig en alleen maar vlees. Um, kijk, massaproductie uh, in de zin van dat je hele grote eenheden moet hebben... dat is in sommige gebieden, ligt dat voor de hand. Hè. Denk aan het midden van de Verenigde Staten. Daar heb je hele grote uniforme gebieden. Of in Oekraïne, daar kan je het beste een tractor op zetten. En dat ga je niet met de hand doen. Maar boeren in Vietnam, die zullen nog heel lang met, uh, met de hand hun rijst verbouwen. Dus die, die, die kwestie van schaal is een kwestie van omstandigheden. Ja, maar moet je dat dan ook... Uh, uh, uh, nou ja, Vorderen en vooral in stand houden, die kleinschaligheid. We horen regelmatig hier ook op deze zender: van steun de kleine boeren in dat soort landen. Is dat de oplossing? De oplossing is dat je zorgt dat het boerenbestaan uh, weer een eervol bestaan is waar je een goed uh, inkomen aan verdient. Jongeren willen helemaal niet meer boer worden, want wie wil er nog met zijn voet in de modder staan? Het is werken, Dus, dus en voor niks ons verdienen. is het een leuk nostalgisch idee dat alles met de hand wordt verbouwd. Maar als je een jonge boer bent in Polen of in, uh, in India, dan wil je natuurlijk naar de stad. Dus een vorm van, van mechanisatie die ook weer het beroep-status geeft, is, is heel erg is belangrijk. Is daar juist goed? Ja, is ontzettend. Nou, maar ook hier, ik bedoel, als we geen boeren hebben, het feit dat u en ik hier in zo'n uh, programma kunnen zitten, betekent in feite... dat er iemand anders voor ons eten zorgt. Ik, ik kan mijn eten in de winkel kopen. Ja, precies. Ja. En daarom zijn we vrijgesteld om andere dingen te ja, doen. In die zin kijkt u ook wel eens kritisch naar de uh, populaire... Uh, uh, ontwikkeling van, van biologische winkels... en, en, en uh, ja, hang naar kleinschaligheid. Nou, je moet oppassen dat de nostalgie die vanuit het Westen komt niet de norm wordt. Er is heel veel te zeggen voor, voor bepaalde vormen van kleinschaligheid. Maar het kost allemaal arbeid en het maakt het duurder. En wij zijn wat dat betreft heel tweeslachtig. We willen niet veel geld uitgeven, maar we willen het wel allemaal heel leuk, nostalgisch. Met zo'n rood, geruit, geblokt uh, uh, dingetje op het uh, jampotje. Alsof echt uh, oma dat nog op de aanrecht heeft zitten maken. Het heeft we allemaal garantiek. weten dat het uit de fabriek komt. Yeah, ja. yeah. Bill Gates was erg van u onder de indruk, klassiek... Uh, door uw TED-lezing, die mm. heeft u als een van de weinig of enige Nederlander, geloof ik, in Amerika kunnen mm. houden, waarin u een pleidooi hield voor het kleffe witte brood. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, maar ik liet twee broden zien. Een handgemaakt ja. brood en het, het, het, het zogenaamde Amerikaanse wonderbread. Ja. En ik zei, waar geef je nou de voorkeur aan? En toen gaf die hele zaal voor 1400 mensen die zeiden, nou, natuurlijk dat handgemaakte ja. brood. Maar toen heb ik gezegd, ja hoor eens, maar uh, vergeet niet dat dat andere brood ook een functie heeft. Hè. Het, het produceren voor, voor de stedelijke bevolking. Hè. Meer dan de helft van de bevolking woont in de in de wereld. Dat moet iemand doen. Dat gaat niet met de hand. Het feit dat veel mensen op de wereld wel iets deed hebben gekregen is onder andere aan dat fabrieksboot te danken? In ieder geval is het, is het uh, mechanisch doen van dingen, heeft het mogelijk gemaakt om andere mensen vrij te stellen. Ja, waarmee natuurlijk ook wel nadelen gepaard gaan met, met, met het mechanisch maken. En we moeten het ook veel beter doen. We, we, we verspillen Als het, nog het om steeds. milieu gaat. En... We verspillen heel veel voedsel. Uit. Misschien komt al 40 of 50 procent van het voedsel niet op het bord. terwijl het wel Zoveel? Komt, ja. 40, de helft van wat er ongeveer ja. geproduceerd wordt, eten we niet op? Nou, het komt niet op ons bord, want het wordt al weggegooid of, uh, het, of het bederft. Hè? Dus in, in ontwikkelingslanden is bederven natuurlijk het probleem. Of wordt doorgedraaid omdat de prijs te laag is? Dat gebeurt eigenlijk nu heel weinig. Want die prijscontroles uit, uit het landbouwbeleid van de jaren 70... die hebben we niet meer op die hm. manier. U zegt, we hebben te weinig respect voor voedsel. Ja, dat geloof ik zeker. Ik denk dat de meeste mensen... gewoon zich niet beseffen wat er allemaal voor nodig is... om uh, die boterham met pindakaas te maken. En hoeveel energie erin zit en hoeveel geschiedenis je daarmee mee eet... en hoeveel banden je dat geeft met, met andere landen. Ja, maar het kan misschien ook niet anders als je, nogmaals... als je die hele wereldbevolking wil uh, voeden en je moet mechaniseren... dan wordt de afstand tot waar dat voedsel vandaan komt natuurlijk ook groter. Ja, maar je kunt wel je best doen om een beetje te begrijpen waar het vandaan komt... en hoe bevoorrecht je bent dat jij niet aan je eigen voedsel hoeft uh, te denken... Ja. En dat is, als ik het bruggetje even mag maken... dat is ook wat ik nu bepleit met dat uh, platform RioPlus20. Dus, uh, U bent voorzitter van het Nationaal Platform... om daar de bijdrage van Nederland zeg maar, uh, te leiden aan ja. dat uh, platform? Ja, en wat ik, wat ik heel graag zou willen is... Uh, en dat zijn we dus nu ook aan het doen met allerlei uh, groepen in de samenleving... dat het dus niet alleen maar gaat om nog weer zo'n... Uh, Verenigde een stop, maar dat dat bewustzijn... of het nou over voedsel gaat, of over ons milieu, over transport en zo... dat we dat weer wat breder verspreiden. Want er gebeuren eigenlijk wel best veel goede dingen in Nederland. Uh, we kunnen ook wel veel dingen oplossen, maar mensen zien het vaak niet. U, u overhandigt toch vanmiddag al de eerste aanbevelingen aan ja, Ben ja. Knapen. Ja. En, en hoe luidde die? Nou, er zijn een hele serie aanbevelingen. Laat ik er een paar uitlichten. Uh, wat ik dus niet wou doen is een lijst, komen met, uh, een lijst maken met allemaal uh, dingen van dit moet beter, dat moet beter. Maar hele concrete dingen, dit werkt en zo zou het nog beter kunnen werken. Hè, bijvoorbeeld, uh, wij zijn begonnen met ons belastingstelsel een beetje aan te passen, maar dat doen we niet echt heel goed. Ik ben voor, een, en met mij dus iedereen die geraadplicht is, voor een echte serieuze vergroening van het belastingstelsel. Dus zorgen dat je je btw-tarieven differentieert naar wat wel en niet duurzaam is Produceert. Zorg dat je de vervuiler betaalt ook echt overal toepast. Zorg dat je arbeid minder maar belast. Maar betekent dat dat ons vlees dan duurder moet worden inderdaad, de vleestax? Sommige onderdelen... Nee, vleestaks... Ja, het bedoel van de vleestaks is om mensen minder te laten eten. Dat is een ander, soort ander doel. doel. Dat is geen, dat is okay. geen btw op zich. Hè? Wat, maar, wat wordt dan duurder? Nou, dat je bijvoorbeeld zegt... Alles waar fossiele brandstof voor nodig zijn... daar gaan we een extra heffing op leggen. En alles wat duurzaam is geproduceerd... dat belasten we vaak minder. En vooral arbeid minder belasten... zodat we ook mensen weer aan het werk krijgen. Ja, is, is dat, uh, want, ja, de bedoeling is dat daar in Rio uh, nou ja, de, de, de maatregelen bedacht... maar vooral misschien ook genomen worden die moeten helpen... om die duurzaamheid te vergroten. Uh, komt daar, verwacht u daar eigenlijk een soort van doorbraak? Of? Nou, het is natuurlijk niet één maatregel, maar wat ik wel verwacht... en ik weet dat van veel landen, want ik ben natuurlijk met veel mensen in gesprek daarover... dat men overal probeert te kijken wat zijn nou de, de lessen die we in die twintig jaar hebben geleerd. Ja, want wat u net zegt... is. Met alle respect, maar natuurlijk op zich niet nieuw. Nee, maar als je het allemaal bij elkaar zet, hè, dan hebben wij ook als Nederland eigenlijk wel heel veel leuke initiatieven. Hè. Neem bijvoorbeeld hier in Amsterdam Green Wheels. Waarom zou je een eigen auto moeten hebben als je, als je hem kunt huren? Waarom zou we een eigen wasmachine moeten hebben als ik hem ook kan lezen? Ja, maar ja, je kunt het wel aanbieden, maar de mensen moeten het ook willen gebruiken. Ja, en daarom heb je dus uh, zulke soort initiatieven nodig om mensen als het ware weer wakker te schudden. Van jongens, het kan wel anders. De mechanismen zijn er, moeten we moeten nog wel wat wetten aanpassen. Nou, als je dat nou zou inventariseren over de hele wereld. Dan heb je straks een pakket aan dingen ja. die een heleboel landen kunnen toepassen. Toch, toch is het een beetje uh, opnieuw, ja, in theorie kan het, maar de praktijk is weer barstig. Hè. Onderzoek laat ook altijd zien dat mensen bijvoorbeeld bij het aanschaf van voedsel... en zo zich veel meer laten leiden door de prijs, uh, door wat ze gewend zijn... dan door bijvoorbeeld milieu of rechtvaardigheid. Ja. ja, en toch is er wel een verschuiving. Ik zie nu bijvoorbeeld studenten van mij die allemaal echt heel erg geïnteresseerd zijn in wat ze eten. Nee, ik denk dat met juist zo'n voedsel zo dichtbij. Maar dat zijn nu studenten. Dat is misschien ook. Oh nee, goed, maar het zijn hele reclametrans studenten. Oh dat wel. Toe. Dus, <laughs> nee, maar ik denk dat bij heel veel jongeren uh, is dat bewust. Dat die interesse ook, toeneemt. Ook, hey, bedoel, uh, waar komt je T-shirt vandaan? Waar is dat allemaal voor nodig geweest? Uh, of wat is daarvoor nodig geweest? Dus het, ja, er is natuurlijk niet één magisch moment dat iedereen plotseling het licht ziet en dan uh, komt het weer goed. Nee, nee. Het zijn die kleine stappen. We... Maar bijvoorbeeld nemen onze auto's. Die worden echt steeds schoner. Alleen ja. gaan we meer rijden. En dan is de vraag, van, zouden we dus niet gewoon af kunnen van die eigen auto? Of alleen maar in een bepaalde fase van je leven als je kleine ja. kinderen hebt. Dus je moet wel een, toch een soort ja, mentaliteit veranderen. Ja. Ja, nou, u bent geduldig, want u bent er al jaren mee bezig. Of je bent geduldig, want je bent er al jaren mee bezig. Ja. Uh, dan toch, uh, is het eigenlijk niet veel handiger om in plaats van wetenschap, het zijn gewoon de politiek in te gaan? Kun je veel mee bereiken. Ja, maar een minister is een heel kortstondig fenomeen. Dus dat, is, dat is waar. <laughs> dat vind ik helemaal niet zo interessant. Met, heb je nou, een niet als wetenschapper, maar ik, ik heb natuurlijk uh, op mijn manier zo mijn invloednetwerkje. En ja. uh, dat denk ik is op de lange termijn houdbaarder, duurzamer dan één keer minister zijn. Ja, of is het ook makkelijker toch om vanaf de zijlijn, van achter het bureau, als wetenschapper te zeggen hoe het moet. Want ja, je, hebt, je hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen. Nou ja, maar je moet wel zorgen dat wat je zegt zin heeft. Hè? Dus, uh... En dat het klopt vooral. Ja, precies. Ja, want ook daar wil het nog wel eens aan schorten bij <laughs> wetenschappers. Goed, we gaan kijken welke aanbevelingen u allemaal gaat inleveren bij Ben Knaap... en welke er uiteindelijk ook in Rio de Janeiro overeind blijven. Ik wens u daar veel succes bij. Ik meld nog even dat uw boek Hamburgers in het Paradijs binnenkort uitkomt. Kunt u in één zin zeggen wat de kern van dat boek is? Dat gaat precies over schaarste en overvloed. En waarom wij te veel eten en te weinig eten. En waar wij eigenlijk vandaan komen. Hoe onze geschiedenis is, wat onze relatie is tot land, tot voedsel, tot landbouw, tot kunst ook eigenlijk. Ik, ik geloof dat de uitgeverij, min of meer als u Magnus open aankondigde, klopt nou, dat. Dat doen ze wel meer, maar dat, <laughs> dat is verkopen. Dat is hun probleem. Niet okay. te Tegen die tijd we, kunnen we er wellicht nog eens uh, over praten. Ik dank u voor dit gesprek, Louise Fresco. Hartje dank. Het NOS-journaal nu met Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf volgend jaar zomer mag een rijbewijs niet meer kosten dan 37 euro en 5 cent. Er waren grote prijsverschillen tussen de gemeenten en daarom komt het kabinet nu met een maximumtarief. Voor spoedaanvragen mogen gemeenten wel hogere tarieven blijven vaststellen. Er komt waarschijnlijk toch een staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Eigenlijk zou zondag al gestaakt worden, maar die actie werd door de bonden afgeblazen omdat minister Schulds van Hagen bereid was tot overleg maar het gesprek over aanbesteding van het openbaar vervoer... en behoud van werkgelegenheid in de drie steden heeft niets opgeleverd. In Herkenbos in Limburg zijn op een vakantiepark... bloedsporen gevonden van de vermiste militair Laurens Frits. En dat versterkt het vermoeden dat de militair niet meer in leven is... zegt het openbaar ministerie. De sporen werden gevonden in een woning op het park... waar eerder deze week een man werd opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de verdwijning van de militair begin september.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 De meeste vielen staan in de regio Utrecht. Uh, Lange vielen nog op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar rijden langzaam over 7 kilometer tussen Laden en Alfred Bunschoten. Dat geldt ook voor de A50. Arnhem naar Os 7 kilometer tussen Renkum en Knoopend ewijk En op de A15 Rotterdam naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij Papendrecht. Er staat inmiddels 2 kilometer. En bij Papendrecht is de rechterreis ook dicht. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want tussen Deventer en Reizen rijden door een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1 Avro, vrijdagmiddag live Jan Lomp Welkom terug hier bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zodra ik Lex Hoogduin, econoom, oud-directeur van de Nederlandse Bank, over de eurocrisis en columniste Hanna Berfoets over het toneelstuk De Hulp van Maria Goos en de nieuwe Nederlandse film Onder ons. Wilt u reageren? Dan kan dat. Twitter ons, hashtag AfroVML, mail ons, Vrijdagmiddag Live, at of bekijk ons via de website radio1.nl.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 De balans tussen sociale vaardigheden en het gebruik van geweld is bij de politie te veel richting de sociale kant opgeschoven, stelde minister opstelte deze week. Mag ik misschien nog even naar de toilet? Agenten zijn bang voor grof geweld, voor aanklachten van burgers en bang om in te grijpen. Een weerbaarheidstraining moet verandering bieden. Vandaag praten wij hierover met Gerrit en Ria Angstema. Ja, goedemiddag. Nou, fijn dat wij hier ons verhaal mogen doen. Of Gerrit dan, hè. Dat Gerrit hier zijn verhaal kan doen. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Angstema, allereerst, u bent agent in... Ja, mijn man is diender in Winsum. Ja. ja, Winsum is werkelijk een prachtig dorp, net boven Groningen. Het is een heerlijk dorp om in te wonen, moet ik zeggen. Hoor. Het ja. telt bijna 14.000 inwoners en mede dankzij de inspanningen en werkzaamheden van mijn man is het er heel goed toe ja. Dus dat er niks boven Groningen gaat, dat is niet helemaal waar, hoor, zal ik u zeggen. Nee, oké. Okay, nou, nee. meneer Angstema, nee. bent u, wanneer u aan het werk bent, wel eens bang? Nooit niet. Be nee, waarom zou die bang moeten zijn dan? En voor wie dan? Voor wat? Gerrit, ben je wel eens bang? Nou, weinig, hoor. Nou, dat hoor zie maar... je wel, maar Gerrit is voor niemand bang, hoor. Nee. Ja, als ik iets niet Nieuws klaar maak in de keuken. Ja, dan is die bang. Ja, dan ben ik bang ja, dat ik het niet lust. Ja, of als ik bovenop hem ga zitten. Hm. In bed dan, hè. Ja, ik hm. zeg het maar gewoon eerlijk zoals het is. Ja. Als ik dan bovenop hem zit, dan zie ik hem wel eens kijken... met zo'n angstige blik in zijn ogen. En dan denk ik, ach, ja. menneke toch, menneke. bijt me nou toch eens een keer. Ja, ja maar u, u heeft nooit echt een heftige zaak meegemaakt. Vind je ja, dit dan niet uh, heftig? Nou ja, ik bedoel oh. meer op straat, mevrouw. Dus uh, vechtpartijen oh. bijvoorbeeld, dodelijke aanrijdingen, conflicten... waarbij schoten zijn gevallen, meneer. Nou, ik heb wel eens nou, een... Ooit bij ons op het dorp, Gerrit. Bij ons winsten, dat is zo'n gemoedelijke plek. Als er een kat in de boom zit, dan is het bij ons al wereldnieuws. Ik moet echt passen hoor. Ja, dus... Of als er een koe in de sloot terecht is gekomen, die moet dan weer met die trekker. Die moet mm -hmm. helemaal uitgehaald worden. En dat komt bij ons aan de krant op de voorpagina. Ja, nou, dus ja. jullie hebben weinig last van de toenemende agressie in onze samenleving. Nou, laatst was er wel een opstootje. Café de Kroeg bij de. Gerrit, schijnt er toch uit? Nee. Dat stelt toch helemaal geen drol voor? of wel soms. Nou, Behalve Gerrit moet ik wel toegeven, die drol die ze in jouw pet hadden gelegd. Ja, ze hadden ja. mijn pet afgelegd. Gepakt, ja. Inderdaad, ja. Roer en Kees Roer hadden en Kees. daar een grote ja. boodschap in gedaan. Als gebbetje. Ja, Och. maar toen jij daar eenmaal binnenkwam, was er toch helemaal niet niks aan de hand. Hè? Je kreeg zelfs bier aangeboden door die radraaiers. Nee, ja, maar dat heb ik niet opgedronken. Nee, dat ook. heeft hij dan weer niet opgedronken, nee. Den je dat maar eens, hè? Je zoet al liever gebbetje. Maar die doet dat soort dingen niet, hoor. Dronk je maar eens wat? Hè? Dan zou je je waarschijnlijk over wat makkelijker kunnen laten gaan. Hè? Als ik bovenop je zit. Hè? In plaats van die doodsangst die ik nou telkens in je ogen moet lezen. Uh, de weegschaal van de sociale vaardigheden aan de ene kant en hard optreden aan de andere kant. is bij u dus in balans, meneer angst te Maar ja, maar thuis niet hoor, kan ik u wel vertellen. Hij is mij iets te sociaal mee, Gerrit. Weet hm. je wat ik zou willen, en dan zeg ik het maar eerlijk zoals het is: ik zou wel eens een paar ferme tikken met die wapenstok tegen mijn achterste nou. willen voelen. Zo. Ja. En nou jij weer. Ria, alsjeblieft. Ik, ik meen het, Gerrit. Sla me in de boeien en lees maar de les. Eh, dit is wellicht iets tussen jullie beiden uh, een beetje voor nou, een maar ik, zie... ik schaam me daar in het geheel niet voor. Hoor. Nee, dat is duidelijk. Ik wil thuis ook een stoere politieman en een ferme diener die kordaat optreedt wanneer ik de wet met voeten treed. Ik wil straf, Gerrit. Ik wil straf. Ja. Straf, wanneer ik dat ja. verdiend? Straf ja. mee! Daar zie je wat je in mevrouw... huis hebt, jammer! Mevrouw Angstma, we moeten gaan afronden. Ja, ik vind het wel jammer. Ik vind het wel prettig om het er zo eens uit te gooien. Ja, uh, ja. Nou, Hoewel ik het idee heb, met alle respect, meneer Angstma, dat u ja. uh, in het geheel niet uh, goede afspiegeling bent van de hedendaagse politieman ten aanzien van het gespreksonderwerp. Oh. Uh, toch uh, dank ik u voor uw komst en ook ja. u, mevrouw. Geen ge ge goede afspiegeling. Be Mijn man is een dijk van een agent. Ja. Alleen moet hij thuis ook wat meer met de scepter leren zwaaien. Mm. Met zijn stok. Duidelijk. Met zijn eigen grote wapenstokken. Oh. Je weet precies wat ik bedoel, toch, meneer? Je weet precies ja. waar ik het over heb. Ik ben bang van wel, mevrouw. Ja, ik heb het uh, toch vanuit. geen gek idee, die weerbaarheidstrainingen voor agenten, meneer Angst. Maar uh, goedemiddag. Meneer, ik heb in de broek geplaatst. Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Plien van Bennekom, hoor u. We gaan uh, uitgebreid uh, praten zo direct over een nieuwe Nederlandse film. Onder ons met Hanna Berghoed en over een toneelstuk van Maria Goos. Maar voordat Hannah, welkom. Want die schrijft nu aan aan tafel. Voordat we dat gaan doen, gaan we praten eh, met Lex Hoogduin. Ook welkom wel. hier aan tafel. Eh, hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ex-directeur ook van de Nederlandse Bank. Eh, ma mag ik heel even vooraf, voordat we het over Europa gaan hebben. Eh, deze week of een aantal dagen terug, hoorden we eh, Klaas Knot, de nieuwe directeur van de Nederlandse Bank. Eh, zich kritisch uitspreken over de hypotheekrenteaftrek. Dat dat toch eigenlijk niet meer kan. Eh, opmerkelijk in de zin, want toch ook kritiek op de regering. Hè, dat overeind wil houden, dat was in uw tijd minder gebruikelijk, of vergis ik me? Nou, misschien heeft u het dan niet helemaal opgelukt. Oh, uh, wat, wat was, het al voor. was niet zoveel niet, niet zo anders dan wat eigenlijk al ja, een aantal jaren uh, wordt gezegd. Dat uh, ja, een van de, de risico's in het Nederlandse financiële stelsel... en waarin wij ook bijzonder zijn, is precies dat er heel veel schuld, hypotheekschuld, bij huishoudens uh, zit. En als je dan kijkt, waar komt dat door? Dat komt dan toch voor een heel groot deel... Ja, door die aftrek. Dat is ook waar uw uh, vroegere baas, uh, nou Dwelling, ook voor gewaarschuwd heeft. Ja, die, die is daar, ik denk, al, al rond 2000 mee, uh, mee begonnen. Ja, dus een verstandige opmerking van Klaas Knotto. Nou, ik denk dat het uh, terecht is om er weer eens de aandacht uh, op te vestigen. Uh, wat, wat niet betekent dat het meteen allemaal opgelost uh, is, maar, maar zo gaan die dingen. We gaan het over Griekenland hebben. Hanna Berfoets, volg jij dat eigenlijk? Uh, Europa, Griekenland, de crisis? Uh, ja, vooral dan de voorpagina, dus dan weer even de samenvatting. Ja, dat hou ik wel bij. En maak je, je zorgen? Um, nee, maar ik weet ook niet... Ja, ik kan niet goed inschatten of ik me zorgen zou moeten maken. Omdat we hebben natuurlijk... Ik heb het gevoel dat er om het half jaar komt zo'n golf van... En nu spant het er echt om. En de eerste drie keer dacht ik, oh nee, nu spant het er echt om. Maar dan een week later, dan is er toch weer een compromis of iets Ja. Gedacht. Nou, deze week was in ieder geval wel weer de verwachting compleet. Hè? Want uh, wel referendum, geen referendum in Griekenland. Dreou zou misschien wel opstappen. Zou toch weer niet opstappen. Wel uit de euro, niet uit de euro. Verkiezingen misschien. Nou, vandaag is er een vertrouwensstemming... Uh, in dat Parlement. Uh, meneer Hoogtuin, hoe heeft u al die commotie deze week beleefd? Ja, uh, precies zoals u, zoals u zegt, het, uh, het lijkt weer even rustig. Uh, net als je denkt dat het rustig is en dat we nu uh, de dingen gaan doen die moeten gedaan worden, dan vlamt er weer ergens wat op. Maar en, heeft uh, u hetzelfde als Hanna Goed, van ja, dus is de keer dat er weer... Nee, uh, nee, nee? nee, nee, ik ben, ik ben echt, wel, uh, echt wel bezorgd. Uh, ik ben hier niet vanmiddag om uh, iemand ook uh, bezorgd te maken, maar ik, ik denk dat er wel reden voor zorg is. Want? We, we lossen het niet echt uh, op. En uh, tot nu toe uh, ja, lijkt, het, lijkt het steeds dat we het wel weer even onder controle krijgen. En dan komt het steeds terug. En het wordt steeds erger. En uh, de, de, de vraag is waar eindigt dat dan? En uh, het kan goed aflopen. Maar, we maar als we zo doorgaan is, kan, het ook, kan het ook niet goed aflopen. Het akkoord ligt er toch uh, waar alle politici juichend over zijn? Ja, maar ik denk dat we daar weer naar terug moeten. Uh, nadat we alle verwarring over Griekenland uh, weer achter ons hebben gelaten. Dat akkoord op zich is goed, maar tegelijkertijd zitten er in dat akkoord nog heel veel dingen die moeten worden uitgewerkt. En ik denk dat het hoog tijd is om daar nu uh, mee te beginnen. U zegt de intentie is goed, maar zien of het ook gebeurt. Nou, het moet gebeuren nu, uh, en dat is. Nu... Maar heeft u daar uh, geen vertrouwen, vertrouwen in? Ik heb daar, ik heb daar best uh, vertrouwen in, maar ik ga er niet over, en uh, ik, ik moet dat niet, niet invullen. Dat moeten die uh, politici en hun ambtenaren met elkaar nu heel snel gaan doen. Ja, maar wat dat betreft was Griekenland natuurlijk, mag je hopen, niet exemplarisch... maar wel verontrust, omdat er is een akkoord, er zijn afspraken gemaakt... en nog een dag later liep het allemaal weer anders. Ja, dat is, dat is, dat is precies... Dus dat vergroot het vertrouwen natuurlijk niet. In. Nee, nee, en dus, dus moeten de Grieken nu ook heel snel weer proberen zich zo te organiseren... Ja, dat ze die maatregelen gaan nemen die, die nodig zijn en die ook uiteindelijk uh, ja, onvermijdelijk zijn en in hun uh, belang zijn. Maar gaat dat gebeuren? Want ja, goed, de G20 is bij elkaar, maar kunnen die dat voor elkaar... Uh, Sarkozy zei, we hebben een soort elektroshocktherapie -thera toegepast... Hè? van als jullie dat niet doen, krijg je geen geld. Er is overigens wel weer kritiek opgekomen. Sommigen vonden dat de Grieken te veel onder druk gezet werden. Wat vindt u? Nou, Dat is, dat is een heel moeilijk, uh, moeilijk spel. Uiteindelijk moeten de Grieken uh, het zelf het zelf doen, maar wij mogen wel als uh, de Europese partners van ze verwachten... dat als we iets met ze afspreken... dat ze zich daar aan houden. houden. Anders wordt het allemaal wel erg moeilijk en ingewikkeld. En uh, als ze dat niet doen? Dan is een hele vervelende situatie. Uh, dat, dan, dan kunnen er hele vervelende dingen uh, gebeuren. Dus alles moet erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat ze het uh, wel doen. En dat, uh, zoals ik zei, is ook in hun eigen belang. Ze hebben er zelf geen belang bij om dit mis te laten lopen. Nou ja, als, uh, Grieken zelf horen wij dan, uh, willen wel bij Europa blijven... maar hebben geen zin in al die maatregelen die er dan bij dat akkoord horen. Nee, dat, dat uh, begrijp ik. Dat zijn ook ja. geen, geen uh, prettige maatregelen. Maar ze zijn onvermijdelijk. Als ze nou binnen uh, Europa blijven... de euro wel hebben of niet hebben... er moet iets gebeuren in Griekenland. En ik denk dat als ze, bij wijze van spreken zouden zeggen... Nou, Dag Europa, we gaan het wel uh, zelf doen. Wat dan? Dat de chaos compleet zal uh, zijn. Dan zijn de problemen niet weg, dan zijn de problemen groter. Om een uh, voorbeeld te noemen. Op dat moment is het complete uh, Griekse bankwezen failliet. Griekenland uh, zelf is uh, failliet. En dan moeten ze nog steeds moeten ze die onderliggende problemen oplossen. Ik denk dat dat veel moeilijker is dan wanneer zij of wij ook... Dit, ze zijn in eerste instantie, dat is wat het voor hun betekent. Uh, waarom maken wij ons er zo druk uh, over? Omdat het uh, niet beperkt zal blijven, die negatieve effecten en de gevolgen. Tot maar, Griekenland alleen. Ja, me, nou, we hebben het uh, steeds over failliet en een land dat failliet gaat. En dat is natuurlijk een heel abstract, maar wat uh, betekent het nou concreet... voor iemand die in een failliet land woont? Wat, wat verandert ja, het? Het als zal, het zal uh, chaos zijn. Het betekent dat uh, van de een op de andere dag... Griekenland, uh, de Griekse overheid, zijn rekeningen niet meer kan betalen. Dan moeten ze kijken hoe ze dat oplossen. Uh, bet, maar meestal betekent dat dat je ambtenaren niet be, uh, betaald naar huis stuurt. Die mensen staan op straat. Uh, allerlei diensten worden niet meer uh, geleverd. Dat is de, de overheidskant. Tegelijkertijd is dat bankwezen uh, is, is ook failliet. Uh, omdat dat heel erg verknoopt is met de, met de overheid. Mensen zullen uh, dat proberen voor te zijn. Die zullen hun geld daar weg uh, gaan halen. Uh, geld stroomt het uh, land uit. Griekse bedrijven die internationaal opereren, zullen geen geld meer kunnen krijgen. Dat gaat ook stilvallen. Die hele economie zakt als een plumpudding in elkaar. Nou, en en dat zal de... ook politieke en sociale onrust geven... die, die, uh, die, die nu al veel groter is, is ja. dan die nu is. Ja, laat, inderdaad laat zijn... Aan... Maar dat is, uh, dat is het Griekse, wat er Griekenland... Precies, precies, want er zullen toch mensen zijn die denken... nou ja, oké, okay, dan zit Griekenland op de blaren... eigen schuld, dikke bult, zolang wij maar uh, door kunnen. Ja, en dat, uh, dat is niet zo. Uh, wat er dan gebeurt, is uh, ten eerste is het niemand die het precies kan uittekenen. En dat is, dat is al op zich een probleem. Maar wat er, eh, wat er dan in ieder geval duidelijk is om te beginnen... is dat het mogelijk is dat een land eh, dat in het eurogebied zit... dat dat uit eh, de euro treedt. Dus dat die euro eigenlijk een soort losser verband is... dan we eigenlijk hadden aangenomen. Ja. Het is alsof ineens nou de gemeente Amsterdam zou zeggen... wij stappen uit is dat Nederland. Wat is, waarom is dat... Erg. En waarom heeft dat allerlei uh, vervolgeffecten? Uh, dat is omdat uh, vervolgens allerlei mensen zich zullen gaan afvragen. Maar als nu Griekenland eruit stapt, uh, waarom doet Portugal straks niet hetzelfde. Die zitten ook met een aanpassing. Uh, maar waarom, aanpassingssport... waarom zouden ze dat doen? Want dan krijgen ze ook die chaos en die problemen die u net omschreef. Uh, nou, omdat. Uh, ja, waarom doet Griekenland, uh, Griekenland het dan? Omdat dat? Omdat ze geen keuze uh, hebben. Nou ja, dat, uh, Portugal zou ook in die situatie terecht kunnen komen... als Portugal tegenvallers in de uitvoering van zo'n programma krijgt. Hebben ze tot nu toe gelukkig niet. Maar niemand die, uh, kan garanderen dat ook, ook Portugal nog moeilijkheden zal hebben. Dan krijg je een domino-effect dat, dat, dat beleggers zich gaan afvragen. Wat je nu al uh, ziet, van ja, moet ik wel überhaupt gewoon uh, mijn geld in Europa hebben staan. En uh, als ik het in Europa heb staan, kan ik dan beter Zuid-Europa niet mijden. Nou, op het moment dat men zich dat massaal gaat afvragen... en tot de conclusie komt, nou beter maar niet... dan gaat het geld stromen van Zuid-Europa naar Noord-Europa... en van Zuid-Europa naar Buiten-Europa. En dan valt Italië misschien ook? En dan, ja, dan kun je van alles voorstellen. En nogmaals, ik kan dat niet voorspellen, dat is juist... Uh, onderdeel van dat uh, probleem. Maar potentieel kan dan het, het hele gebied uit elkaar... Er is natuurlijk worden. hier in de Tweede Kamer nu de discussie... of de oppositie de regering, de regering nog moet steunen. Hè? Ja. Met dat uh, Europees akkoord. akkoordplastwerk van de Partij van de Arbeid... doet er alles aan om daar uh, onzekerheid over te laten voortbestaan. Die zegt, van: zoals het er nu voor staat, zijn wij niet tevreden. Uh, dat, wat, wat gebeurt er als Nederland niet instemt? Die is misschien net zo onzeker als Griekenland. Nou, dat, dat creëert ook onzekerheid. Want uh, de regels zijn zo dat iedereen het ermee eens moet, uh, moet zijn. Dus daar moet er weer wat bedacht worden om Nederland uh, tegemoet te komen. Dat creëert onzekerheid. Uh, misschien een ander die ook weer wat... Uh, en die tijd hebben we niet. Is, Dat is... Uh, nou ja, die tijd hebben we niet. Niemand die, we zijn al anderhalf jaar bezig uh, met wat ik noem voortmodderen. Uh, en steeds gebeurt er wel iets. Maar niet voldoende om uh, de brand definitief uh, te blussen. En dit past, zou dan in dat patroon passen. Dus, uh, het zou een verkeerd besluit zijn van de Partij van de Arbeid... om dat akkoord niet te steunen? Nou, de Partij van de Arbeid moet dat uiteraard uh, zelf, uh, zelf weten. Maar ik denk dat zeg maar, de, als je er gewoon naar kijkt... waar is Europa bij gebaat... dan is het dat dit akkoord nu echt wordt ingevuld. En ook wordt uitgevoerd. En ik denk dat er twee dingen uh, daarbovenop nog zouden moeten uh, gebeuren. Is dat men uh, bereid, de bereidheid zou moeten uitspreken om verdergaande maatregelen te nemen... als blijkt dat er in de komende tijd tegenvallers in de begrotingsuitvoering komen. En dat kan in het hele... Sancties voor landen die... Zijn nee, niet, geen, niet, niet sancties. Uh, bereid zijn als landen, als zich dat voordoet... laten we maar uh, Frankrijk nemen, als blijkt dat de begroting gaat tegenvallen... En dat kan zomaar, want we zijn allerlei signalen te groei tegenwoordig. Dat ze dan ook daar gaan bezuinigen. Dat er dan zijn. verder gaan de bezuinigingsmaatregelen komen dan nu al voorzien. Dat, dat is uh, één ja. ding. En het tweede ding waar ik uh, van denk, dat zou een heel goed uh, signaal zijn als uh, Europa uh, t, uh, zou, zou besluiten om die vergroting van dat noodfonds, uh, wat onderdeel is van het akkoord, maar wat eigenlijk toch voor een deel is neergelegd bij anderen, die mogen geld in de pot China om zich daar meer zelf. Aan mee te betalen. Tot zover Lex Hoogduin. Anna, ben je iets ongerustig geworden? Um, ja, nou, theoretisch wel. Ja, het is gewoon zo lastig te bevatten inderdaad. Van ja, wat het dan uiteindelijk voor ons gaat betekenen. Voor Nederland ja, dus. nou, Het is een beetje dus het een probleem is... van de man die van de torenflat... van de 100ste verdieping eh, sprong en dacht dat hij kon vliegen. En bij de 50ste verdieping riep, tot nu toe gaat alles goed. Ja. Uh, gaat het goed, ja. ja, tot op het laatste moment. Dus je komt er uiteindelijk achter, dat is een hele geruststelling. Ja, nee, maar ik geloof het ook, hoor. Okay. Theoretisch geloof ik al. Wij geven denkers, het woord nu even aan spinvis, ja, okay. want die zit voor ons klaar. Muziek, spinvis. Het staat geschreven op de muur, het is te horen in de tram. Het is te zien in alle ogen, het zal niet zo lang meer duren. En het is echt heel goed nieuws. Het is echt heel goed nieuws.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 geen herinnering kan mee en alle tijd die je bewaren wou verkruimelt langzaam in je hand en waait naar zee. En dat is heel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. wilde zijn, Had je nog iets willen zeggen, doe het snel. Er is niet heel veel tijd. Want de wolken worden donker en de storm komt dichterbij. Hoor de verre honden janken. Zie je de laatste spreven vluchten voor het einde. Want alles gaat veranderen. Goed en het was de hoogste tijd. Want de roest kruipt naar je ogen. En de schaduw winterreig. Op alles wat je ooit zo mooi vond. Op alle prijzen die je kreeg. En als de nieuwe zon dan opkomt. Dan zijn de straten groot en leeg. En in de ochtend zijn we weer volstrekt tevreden. En als ik jou dan weer ontmoet. Dan ben ik eindelijk iemand anders. Dan ben ik eerlijk, sterk en echt en waar en goed. En dan drinken we de regen. En dan eten we de wind. En dan worden we weer vrienden. Gewoon weer vrienden, net als vroeger, verder niks. En dat is heel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Goed nieuws van Spinfish. En als je zijn allernieuwste album, dat heet Tot ziens Justine Keller, eh, wil winnen... dan moet je antwoord geven op wat de echte naam van Spinfish is. De naam waar hij dan mee geboren is. En dan mail je even naar vrijdagmiddag live de eerste die reageren, die winnen dat album. Ja, Onze gastresensent ja, yeah, yeah. is Hannah Bergvoets... En zij ging naar de film Onder Ons en het toneelstuk De Hulp van Maria Goos. Ook nog aan tafel hoogleraar, professor, monetaire economie moet ik zeggen. Lex Hoogduin, uh, theater en uh, filmliefhebber? Ik denk dat ik uh, zo lieg als ik zou zeggen dat ik de laatste tijd daar heel veel uh, tijd in heb kunnen, kunnen steken. Maar ook geen liefhebber? Is dat omdat je niet kan? Of? Uh, uh, ja, vooral omdat ik niet kan. Anders dan zou, dan gaan... zou ik er uh, meer heen gaan. Dus naar... ik had mij voorgenomen om wat vaker naar theater uh, te gaan. Ja, theater, film, uh, concerten. Kijk, dan. Nou, ik hoop dat u uh, in de komende tijd daar wel meer tijd voor hebt. Misschien wel om naar de voorstellingen uh, te gaan die Hanna uh, bekeken heeft. Uh, eventjes, de, de, er is net ook een boek van jouzelf uitgekomen weer: uh, Leuk zegt doei. Ja. Dat is een verzameling columns. Uh, en met daarop een quote van Joep van het Hek. Mijn columns zijn goed, maar die van Hanna zijn veel beter. Dat is ja. ja, ik was heel blij met die quote. <laughs> en hij verkoopt al heel veel. Ja, dus ja, vertaalt dat bij meer, gewoon hoor. direct in de verkoopcijfers? Uh, dat, dat moet nog blijken. Hij, hij is net ook uitgekomen met een bundel. En die staat nu geloof ik op nummer 3 uh, in de verkooptop 10. Ja. En de mijne helemaal niet. Dus ik, nee, je hebt niet nog even te gaan. Ja. Goed, nou succes in ieder geval daarmee. Je ging, uh, ik zei het, naar het toneelstuk De Hulp van Maria Goos. En die film dus onder ons. En zullen we met de film beginnen? ja Waar gaat hij over? Het gaat over een uh, Poolse au pair. die komt inwonen bij een Nederlands gezin in een phoenix -wijk. En die au pair gaat zich eigenlijk steeds raarder gedragen. Ze blijft lang weg, ze komt een keer dronken thuis. Ze snapt eigenlijk niet wat er met haar aan de hand is. En de film gaat er eigenlijk over ja, wat er met haar gebeurd is. En die informatie krijg je uh, stukje bij beetje binnen... En um, de film wordt eigenlijk drie keer verteld vanuit drie verschillende perspectieven. Dat, dat hebben we natuurlijk wel eens eerder gezien in films. En eerst zie je het perspectief van het koppel waar die au pair komt. Dus dan zie je haar steeds gekker doen. Dan zie je het perspectief van haar Poolse vriendin, ook au pair, die ook in Nederland woont. En dan haar eigen perspectief. Een soort thriller-achtige iets. Wel. Spannend. Ja, nou, dat is dus meteen ook misschien het lastige aan de film. Het laatste lastig. lastig duiden of het nou een drama is of een thriller. En uiteindelijk bleek het toch wel een soort van thrillerachtig achtig iets te zijn. Mm. Maar het is tegelijkertijd heel erg subtiel. Dus het is niet echt een verhaal zit er een, een verhaal in? Is, is het, uh, de, want dat is een Poolse au pair. Gaat het over ja. hoe wij in Nederland met buitenlanders omgaan? Of heeft het er allemaal niks mee te maken? Um, nou, ja, dat, dat soort dingen kan wel zeilings aan bod. Maar het is vooral een soort aaneenschakeling van hele subtiele, mooie uh, scènes. Ook heel herkenbaar. Um, en, ja, bijvoorbeeld op een gegeven moment dan, um, dan zit die au pair aan tafel... bij het gezin, bij de man en de vrouw. En dan gaan ze over haar rollen. Alleen zij spreekt geen Nederlands. Dus dan hebben ze het gewoon over haar, terwijl zij, ah, zij ernaast bezig. zit. Ja, en dat... Het is meer... Daar zit ook de kracht van de film in. Dat dat herkenbaar is en soms ook zo pijnlijk. Maar ik vond het dus lastig om te bepalen waar ik nou naar aan het kijken was. heel lang. Een goede film? Ja, al met al wel. Al met ja. al wel? Ja, ja. Ik was uiteindelijk, uh, ja, het is heel goed gespeeld. En het is prachtige beelden. Ik vond het inderdaad nou ja, goed wat ik zei. Het was een debuut hè, van uh, regisseur Marco van Geffen. Die ook uh, scenarist was van het sniezelparadijs en briefgeheim. Dus wat jou betreft geslaagd. Uh, het toneelstuk, de hulp van Maria Goos. Ja, daar was ik heel enthousiast uh, over. Daar wilde oh. je ook graag naartoe, hè? Uh, ja, nee, er, ja, er werd me gevraagd wil je er heen. Ja. Ja, ja, daar wil ik heen. En want? Had, uh, want ik had er al dingen over gelezen. En uh, die spraken me wel... Aan. En? Ja, het heeft wel verwachtingen waargemaakt. Het is een stuk over. Uh, ja, dat sluit hier heel mooi nou, wel bij aan. Het is een bankier die is ontslagen bij zijn bank. Uh, omdat hij. Uh, nou ja, dat blijkt allemaal waarom precies. Maar het lijkt alsof het lijkt ontslagen vanwege de crisis. En uh, dan krijgt hij ook nog een hernia en zijn vrouw verlaat hem ook nog eens. En dan raakt hij uh, afhankelijk van zijn. Oost-Europese hulp, dus weer een Oost-Europese hulp. Dat is ook weer overlap met de film. Alleen deze hulp is een man en spreekt uh, Nederlands, wel met een accent. En dan uh, ja, krijgen ze een beetje... We krijgen een band, maar het is heel lang niet duidelijk... wat de motieven zijn van die hulp en wat nou de motieven zijn van die bankier. En dat maakt het heel erg spannend. Want je weet, ja. De relatie tussen die hulp en die bankier. Ja. Maar dus, dit, dit gaat even iets verder dan het probleem met de economische crisis. Hij heeft het ook nog persoonlijke problemen. De toneel en een bankier, Lex Hoogduin. Nou, toch ga ik liever naar die eerste film. Waarom? Dus voor mijn eigen gemoedsrust, om te ja. gillen. Ja. Ja. En ik, vind, ik heb wel iets met waarneming en verschillende perspectieven... En, en, Objectiviteit, subjectiviteit van eh, de Ik vind het spannend, ik vind het toch een spannend thema zoals dat, ja? dat ja. eerste. Maar, ja. maar die bankier en dat toneelstuk, Want wat, wat is, is er een punt dat Maria goos maakt in dat stuk? Uh, nou, nee, dat is juist het goede eraan. Het gaat er dus, je zit, nou, er is er wel zo'n spanningsboog. Het begint ermee dat de bankier die vertelt het publiek: van... Oh, ik heb mijn hulp uh, 40.000 euro gegeven, hoe heeft het zover kunnen komen? En dan gaan ze dat reconstrueren. Maar als hun personages, dus. De hulp en de bankier gaan zichzelf dan naspelen. En soms stappen ze er ook uit. En dan is het een beetje meta. En dan zeggen ze van nee, het ging anders. Dus in die zin gaat het ja. ook over perspectief, Want dan zegt de hulp ook van ja, nee, mijn emmer die stond daar niet precies. Je bent er niet over gestuurd. Mm. Nou, dat soort dingen. Dat heeft je niet meer begrip over de economische crisis opgeleverd. Nou, wel. Dat... Toch wel. eigenlijk wel? Ja, want het is, ook, het is een heel slim scenario. Ja, ik, ik zal het niet te lang maken, maar um, die bankier me nog ook het... okay. Dus dat gaan we niet redden, denk ik. Oké, okay, piramide stels Maar Het gaat geen radiopresentator kunnen zijn echt een bakier zijn dit. Dus, ja, en ja, piramide voor worden uitgelegd. Ik uiteraard. dank ik ga naar, naar en ik dank Lex Hoogduin. Avro. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie. NAC Vitesse. is ook deze inzet en is er een volgende avond. Roda Hedeveen. Ja, nummer 3 hoor. RKC Groningen. Kan die schieten nemen, ze dan terug dat ik altijd het. En op kwart voor negen Feyenoord NEC. En hij schiet hem, NOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heb jij in de afgelopen tijd een donorformulier aangevraagd? Ja of nee? En heb je het formulier wel ontvangen, maar nog niet ondertekend en teruggestuurd? Ja of nee? Stuur het formulier dan vandaag nog op, zonder postzegel. Het is zo gebeurd en het vergroot de kans dat iemand die op een orgaan wacht, kan overleven.